Vaders bed was leeg, en ik zei dat zij niet hoeft komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekker schreef. And yeah.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 De Europese Commissie is akkoord met de staatssteun aan bank en verzekeraar SNS Reaal. De nationalisatie is volgens de regels verlopen, zegt Brussel. De bank mag worden opgesplitst, SNS Bank blijft bestaan als zelfstandige bank, de verzekeringsactiviteiten moeten worden verkocht. SNS Reaal werd in februari gered en overgenomen door de staat.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 Rotterdam. Files van 3 kilometer en langer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... ...voor Zoetewoude 6. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... ...voor Knop het meer 7. A12 van Den Haag naar Utrecht... ...tussen Blijswijk en Knop het Gouwe 8 kilometer. Dan staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp 3. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Ippenburg 10 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 6... Op de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopentebrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Knopentebrechtseplein 3. A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos 5 en voor Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 De laatste van dit jaar. En dan toch afsluiten met redelijk triest nieuws... wat net naar buiten is gebracht op Twitter. De Bingo Players, toch wel een van de succesvolste DJ-duo's uit Nederland... is een van zijn twee leden kwijtgeraakt. Paul is overleden, daarom een ode aan hen... aan het begin van deze CFM Beachmaster.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 Voor aan het begin van deze nieuwe uitzending, de Bingo Players. In Cry Just Little. Hey jongens! Het is weer. In de, we hebben weer kerstbelletjes in de reclamepingel zitten, hè? Klink klink klinkt. Vind ik leuk hoor. De kerst die komt er weer aan. Die dreigt er weer aan te komen. En we gaan het jaar afronden. En dat gaan we hier ook doen bij CFM. Het is namelijk mijn laatste uitzending voor dit jaar. Het is de laatste uitzending van mij. Nee, volgend jaar gaan we gewoon weer verder. Ik ben er twee weekjes even niet. Ik ga namelijk even kerst en uit en nieuw vieren. Maar dan over drie weken ben ik weer bij je in het nieuwe jaar. Dus eigenlijk mag ik in deze uitzending alvast de beste wensen zeggen. Heel leuk om dat te doen op 18 december. En we gaan uh, iets bijzonders doen deze uitzending. We gaan namelijk even de balans opmaken van jouw favoriete platen van dit jaar. We gaan namelijk um, de lievelingsplaten van onze luisteraars draaien die gemaakt zijn in het jaar 2013. Dus dat is de enige voorwaarde. En ik kan je laten weten via mijn mailadres stefan.cfmzandvoort. Dat is S-T-E-F-A en apenstaartje Z-F-M. dat is zfmzandvoort.nl. Of um, je kan reageren op mijn Twitterbericht. Volg me ook meteen, vind ik leuk. Twitter.com slash stefan Collaart. Um, dus met jouw request. Met de beste plaats van 2013 naar jouw mening. Gaan we die voor je draaien. We hebben al een aantal platen binnengekregen. Ik had het al op mijn Twitter gezet. Super tof. Gaan we zometeen allemaal draaien? En uiteraard ook nog maar een paar kerstplaatjes doen. hè? Nog een beetje de sfeer erin houden in deze laatste uitzending van 2013. Zometeen gaan we maar een van die eerste verzoekplaatjes even draaien. Ook de Babysitter Circus komt eraan. Everything is gonna be alright. Ook in 2014. En de aftrap van dit programma met de Kaiser Chiefs. Nu hier bij hem. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Een plaat met een gitaar. De Keizer Chief Sordi op CFM, ...mijn boobie. Zometeen Maurice de Jonge Hond. We gaan eens even kijken, ik heb weer een leuke vraag voor je vandaag. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de reacties. Ik heb namelijk net een vraag gesteld. En dat gaan we ook de komende anderhalf uur draaien. Jouw plaat van 2013, wat wat jou betreft de beste plaat van dit jaar is. En de eerste reactie die kwam maar anderhalf uur geleden al binnen van Jordi. En die zegt: uh, Ja, dat kan er voor mij eigenlijk maar eentje zijn. En dat is deze. Dan moet je zeggen: Ja, het is te gek. Tof om te draaien. En blij om te horen dat mensen deze als favoriete plaat hebben opgegeven. Opgegeven door Jordi via Facebook. Nati Boy samen met Sam Smit is zijn plaat van 2013. La la la. <zorgen>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 The time is right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 Down to my voice because I'm a Kiwi Trying to make it rapping internationally So I Oh. Bij CFM Beachmasters. Oh. Everything is gonna be alright. Oh. En daarvoor de plaat die Jordi betitelt als plaat van 2013. Naughty Boy en la la la. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. hond. hond. Tijd voor de vraag van deze week. Een student aan de Universiteit van Utrecht gaat ervoor zorgen dat de economische crisis spoedig verleden tijd is. Dat wil hij bereiken met zijn stichting Ons Geld. Deze denktank en pressiegroep is opgericht in 2012 en wil het huidige geldsysteem dat gebaseerd is op leningen en schuld aan de kant schuiven. De 23-jarige Luc van der waal stelt dat het schuldsysteem de bron van al het kwaad in de wereld is. Interessante kwestie. De vraag is heel simpel van deze week en je mag antwoord geven via de mail. Dat is um, Stefan@cfmzandvoort.nl. Stefan@cfmzandvoort.nl. Daar kan je trouwens als je toch aan het mailen bent ook jouw plaat van 2013 op kwijt. Dan gaan we die zo meteen voor je draaien. Um, op de vraag, ik zou het geen probleem vinden als we de ruilhandel weer in zouden voeren. Optie A, ja hoor, net als op Habbo, mijn kip voor jouw stereo. Optie B, ik twijfel of dat een slim plan is. Misschien sla je daarmee wel complete plank mis. Of optie C, nee, gewoon niet doen, hou we die poen. En er staat nog optie D, je moeder. Hmm. Optie A, ja hoor, net als op Habbo, mijn kip voor jouw stereo. Optie B, ik twijfel op dat er slim plan is. Misschien sla je daar wel complete plank mis. Of optie C, nee, gewoon niet doen, Hou we die poen. En er staat nog optie D, je moeder. Laat maar weten wat voor jou geldt. stefan.cfmsantwoord.nl Dat is mijn mailadres. Kan je antwoord op kwijt. Net als jouw plaats van 2013. Al oh, een paar leuke suggesties binnengekomen. En deze is binnengekomen door Robin Keen. higher than the Sun, zijn plaat van 2013. Yeah, mm -hmm. Van 2013. Keen en Higher than the Sun. Zometeen, hier bij ZFM heb ik onder andere voor je klaarstaan. Will I am en Mighty Cyrus ook Chris Ria komt eraan. Altijd een momentje om naar je te kijken. Dat is allemaal zo meteen hier bij ZFM. De laatste Beachmasters van 2013. Eerst je weer update. In de loop van de avond en vannacht vanuit het westen stevige regen. Een stevige zuidwestenwind. Ook velo kracht 5 tot 7. Morgenochtend vanuit het westen opklaring en afnemende wind. In de middag dan zonnige periode vrijwel overal droog. En 9 tot 10 graden. I'm drowning home for Christmas. You turn me up, you turn me up Will I am fall down. in daarvoor die geweldige kerstclassic van Chris ja, Driving home for Christmas. Je kent het wel. Er staat het dansen in een clip. We hebben wat afgedanst in de club. Uh, clubs de afgelopen jaar. En um, dan ineens hoor je in de verte die ene plaat. En de vraag is dan heel simpel. Welke plaat is dat nou in godsnaam ook alweer? Je denkt na, je denkt na. Maar ja, je zit toch op die wc, weet je. Je kan niet uh, met je broek uh, op je knieën naar boven om te kijken welke plaat het is. Dus je zal toch echt op je gehoor moeten vertrouwen... En heel diep moeten graven om die ene plaat te kunnen vinden. Nou, die skill die gaat gelukkig getraind worden. Dat doen we al een paar weken bij CFM. En vandaag hebben we ook weer een opgave. De vraag is: welke plaat hoor je hier in de Clap Downstairs? Maak dat nog een keer? Ja, hoor dat man nog een keer. Welke plaat is dit ook weer? Dat is de vraag in de club downstairs. Heb je enig idee? Meld naar Stefan Itzhi van Zometeen krijg je ook het antwoord van mij welke plaat dat was. en ga hem ook draaien. We gaan nog een paar de toppers van 2013 van een aantal luisteraars draaien. En ook de Imagine Dragons komen eraan naar met Jim en je me, tier, me pourquoi, je, je d'ici.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 The tears.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 Ne réfléchis, plus vas-y. stop, sans mentir, sans me dire qu'est-ce me je me stop, me, plus, me guis, stop, me me stop, ne réfléchis, plus stop, y Je me tire Je me stop, je me stop, me Met de dit mais je veux juste pour la Maître Jim, je Ben je het zou zomaar eens jouw favoriete plaat van 2013 kunnen zijn. Maar goed, nou we hebben we hem al gedraaid. Jouw plaat is van belang. Wat was jouw plaat van 2013? Waar ben je het meest los op gegaan? Waar voelde je het meeste emotie bij? Laat maar weten via mail stefan.cfmsantwoord.nl of twitter. @stefan Word je zo meteen op de radio. We hebben er al twee gedraaid. En we hebben nog een hele hoop op de wachtrij staan. Zometeen komen ze aan. Eerst antwoord op de clip downstairs. Dit was de opgave. Oké, okay, laten we de wc doorgaan spoelen. En dan gaan we steeds meer naar boven. En dan ineens wordt die herkenbaar. In de club downstairs hoort je Lady Antebellum. And need you now. Picture perfect memories Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't fight it anymore And I'll Ever cross your mind? For me, it happens all the time. It's a quarter. Zandvoort, it's time en daar voor de club downstairs. Lady Antebellum, And need you now. Maurice de Jonge, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge, hobbeli hond, hond, hond, hond. de Jonge, hond, hond, hond. De vraag staat nog heel even, je hebt nog heel even de tijd om antwoord te geven. Stefan, at cfmzandvoort.nl. Ik zou geen probleem hebben met het weer invoeren van de relhandel. Dat is de vraag van deze week. Optie A, ja hoor, net als op Habbo, mijn kip voor jouw stereo. Optie B, ik twijfel of dat er slim plan is. Misschien sla je daarmee juist wel compleet de plank mis. C, nee, gewoon niet doen, hou me die poen. Of optie D, je moeder, laat maar weten. Wat is voor jou van toepassing? Stefan at je En via dat mailadres kun je ook nog steeds jouw plaat van 2013 kwijt. Wat was het ultieme liedje uit 2013? Ik ben benieuwd, stefan at Of twitter, at stefan en deze, die is ingestuurd door Koen en ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Het is in ieder geval het mooiste, gevoeligste liedje van afgelopen jaar. Maike Oudboter, dat ik je mis. Je kust me, je zust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me.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 Zo beter is. Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis? Ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je. Ontzettend bedankt voor het aanvragen van deze Koen. Waanzinnig. Maaike Auwoter was zijn nummer 1 liedje van dit jaar. We hoorde dat ik je mis hier bij ZFM. Ook wel een van de ontdekkingen van dit jaar hoor. Geweldig. Ik heb haar live gezien. Het was echt een eer om haar live te mogen zien. Maaike Ubot, aangevraagd door Koenders: Dat ik je mis. Nu op CFM. Merry Christmas, happy holidays, en sing!